11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De regeringspartijen VVD en CDA. En gedoogpartner PVV beginnen volgende week zonder taboes. aan de onderhandelingen in het katshuis over miljardenbezuinigingen. Dat zei minister De Jager. naar aanleiding van de tegenvallende cijfers van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat het begrotingstekort. zonder ingrijpen kan oplopen tot 4,5% in 2013. Volgens De Jager is het duidelijk dat er een opgave ligt. De jager zal niet alle onderhandelingen bijwonen. Wel leidt hij in het katshuis de zogenaamde financiële tafel. Consumentenorganisatie Foodwatch wil dat b Proactief Margarine niet langer wordt verkocht in supermarkten. Aan de margarine zijn plantensterolen toegevoegd. Die veroorzaken mogelijk hart- en vaatziekten, zegt Foodwatch. Er zijn aanwijzingen die uh, mogelijk schadelijke effecten van uh, plantenstrolen op de mens aantonen. En daarom is Foodwatch van mening dat producten zoals BCL Proactief niet in de supermarkt verkocht zouden moeten worden. Maar eigenlijk thuishoren in uh, de apotheek omdat het uh, een medische werking heeft. En Unilever eerst moet bewijzen dat het product daadwerkelijk veilig is voordat het op de markt komt. In een reactie op de site van Foodwatch laat Unilever weten dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Foodwatch heeft in Duitsland een zaak aangespannen tegen Unilever. Het nieuwe Europese begrotingsverdrag, dat voorziet in een strengere discipline... is vanmorgen ondertekend door 25 van de 27 EU-lidstaten. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië steunen het verdrag niet. De ondertekenaars beloven dat ze hun begrotingstekort niet boven de 3% laten oplopen. Hun staatsschuld mag niet meer zijn dan 60% van het bruto binnenlands product. Voordat het verdrag van kracht wordt moeten door de betrokken landen worden geratificeerd. Als twaalf van de 17 eurolanden landen dat hebben gedaan, treedt het in werking. De politie heeft de afgelopen dagen op het voormalige terrein... van de Hells Angels in Amsterdam gezocht naar een lijk. Dat werd niet gevonden. De bodem van het terrein is met speciale apparatuur doorzocht, zegt de politie. We hebben een tip binnengekregen dat er mogelijk een stoffelijk overschot... op het terrein zou liggen. Wij hebben daar onderzoek gedaan, politiemensen samen met medewerkers van het NFI... We hebben daar geen menselijke resten gevonden, wel 13 stoffelijke overschotten van dieren, 12 van een hond en 1 van een kap. En De politie heeft het onderzoek afgerond. De helft van de belastingkantoren gaat mogelijk dicht. Om kosten te besparen denkt het ministerie van Financiën erover over 22 van de 40 kantoren te sluiten. De Belastingdienst moet 400 miljoen euro bezuinigen. Financiën benadrukt dat het nog maar een plan is en dat het kabinet nog geen besluiten heeft genomen. Het lijkt wel zeker dat de kantoren in Heerenveen, Helmond en Hilversum nog dit jaar hun deuren sluiten. Andere vestigingen van de Belastingdienst gaan uiterlijk voor 2016 dicht. Medewerkers van de betrokken kantoren krijgen zoveel mogelijk een baan aangeboden bij de dichtstbijzijnde vestiging. Er wordt geprobeerd gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het weer vanmiddag bewolkt met sporadisch een waterig zonnetje. Het wordt 8 graden op de Wadden, 12 graden in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt, maar in het zuiden smiddags kans op zon. Maximaal rond 13 graden en morgenavond gaat het regenen. ABB Verkeersinformatie. hardnekkig gemist in het noorden en noordwesten van het land. En het staat vast voor de Van Brinoorbrug. In beide richtingen heeft de brug even opengestaan. En daarom op de A16, zowel naar Breda als naar Rotterdam, 2 kilometer... Het treinverkeer is op twee plaatsen ontregeld. Tussen Utrecht en Schiphol rijden minder treinen. En er rijden helemaal geen treinen tussen Roemond en Weert. Dat heeft te maken met een aanrijding. Dat gaat volgens ProRail tot één uur vanmiddag duren. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel.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 En deze heeft navigatie, cruise control en u kunt ook nog kiezen voor een sportstuur. Als het om uw auto gaat, weten we precies wat u wilt. Maar weten we ook hoe het zit met de financiering ervan? Met de online leencoach op abnamro.nl weten we precies welke lening bij u past. Weten waarvoor u tekent? Dat is lenen Anonu. nu. Abn Amro, de bank Anonu. nu. Let op, geld lenen kost geld. Heel vaak hoor je een waar gebeurd verhaal waarvan je denkt, kan niet waar zijn?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 Radio 1. De gids.fm met Felix Murders. Goedemorgen. Release hey, Hoi, daar oude Engelbert Hamperingel. Is de man die van Engeland naar het zongfestival gaat in Baku. Als hij naar het Zongfestival gaat, dan kan ik ook nog wel met gewustheid naar de Olympische Spelen. Apple opent morgen haar grootste ter wereld in Amsterdam. So what? Hoor ik u denken. Nou precies, ik ga zo eens na wat daar zo groot aan is namelijk. De Donald Duck bestaat 60 jaar. Een echt mannenblad met een oplage waar de Playboy niet aan kan tippen. Ik spreek zo met de jarige hoofdredacteur. Wat kun je met een kookboek? Kun je er wel echt uit koken of kun je er slechts verlekkerd in bladeren? De hamvraag past Jamie in een pan, wordt dadelijk beantwoord. En tanken doe je niet meer voor de lol. De benzineprijs is namelijk door de grens van 1,80 geschoten... Maar tank je nog goedkoop en krijg je wel kwaliteit van je geld? Automedewerker Wim Oude komt zo uitleg geven. En wilt u het kijkglas helemaal vol zien? Surf naar degids.fm Eindelijk is het zover. De leden van de Apple-sekte krijgen hun eigen tempel. Morgen gaat aan het Amsterdamse Leidseplein de eerste officiële Apple Store van Nederland open. En het wordt meteen de grootste van de wereld. Althans wat het aantal aangeboden producten betreft. Francisco van Jolen is niet alleen de chef van Joop.nl... maar ook deskundige op het gebied van Nieuwe Media. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Felix. Apple kiest Nederland om er de grootste winkel te vestigen. Waarom Nederland? Nou ja, dat is wel weer echt zo'n kmi trucje die altijd hebben... van het is de koudste dag sinds zoveel, weet je wel. Als je goed gaat kijken, dan is het niet de grootste winkel... maar dan hebben ze van alle winkels in de wereld... hebben ze dan de meeste producten. En hoeveel meer dat is, is niet helemaal duidelijk... want ze bieden ook een paar dingetjes die speciaal voor Amsterdam zijn. Maar dan kan je wel zeggen, nou, we hebben het grootste productaanbod ter wereld. Nou, dat kunnen alle media dan overnemen, want je weet, media zijn dol op grootste, langste, hoogste, duurste, enzovoort, enzovoort. Dus nu heeft Amsterdam ook iets bijzonders. En de Apple, ja, ik wil zeggen kathedraal, want het is al een grote winkel, met uh, uh, met de meeste producten. Maar het is niet de grootste. Want de grootste winkel staat in Covent Garden in Londen. Uh, dat is nog steeds de grootste ter wereld. Alle kranten die berichten er vandaag over. En dan vooral positief inderdaad. Magnifieke winkel, kopt het AD bijvoorbeeld. Ja, het is dat is lijkt mij goed PR-werk van Apple, of niet? Ja, Apple is geniaal in PR-werk. Ze weten precies hoe ze dat moeten bespelen. En ze gebruiken de media heel goed om vervolgens uh, de klanten weer uh, blij te maken. He. Ze zijn uh, eigenlijk... De, de, wat, wat bij Apple heel goed is, is in het uh, managen van verwachtingen. Dus ze weten precies wat voor verwachtingen ze bij de... Uh, klanten moeten wekken en die komen dan en dan voldoen ze aan die verwachtingen dan is iedereen tevreden. <laughs> maar als je nou het waagt iets negatiefs over Apple te schrijven dan volgen de sancties. Dat is wel eens gebeurd. Bij de New York Times werd gezegd... de New York Times heeft onthuld dat die arbeidsomstandigheden... bij Apple fabrieken, de Foxconn-fabrieken in China... echt erbarmelijk zijn, schandalig. En vervolgens kreeg de Wall Street Journal... de primeur voor het nieuwe besturingssysteem. Daarvan werd gezegd... de uh, New York Times werd daarvoor afgestraft. Het is inderdaad wel zo dat ze heel... het zijn controlfreaks bij Apple. Hè. Ze willen alles onder controle hebben. Uh, ze sturen ook privé achter je aan... als ze willen achterhalen waar een lek vandaan komt... Um, en ja. Die, ja, ze houden dat helemaal onder controle. appeltje controle, ja. Wat maakt een uh, Apple Store en, en die aan het Leidseplein dan zo bijzonder? Want we kennen natuurlijk al Apple winkels in Nederland. Ja, nou, dit, de echte Apple Store is eigenlijk het, het geniaal dat je er... Het is een tempel. Je zei het net al, het is een kathedraal. Het is je, de Apple kerk, je hebt de gelovigen en je gaat naar binnen. En wat het goede dan is, je hebt niet het idee dat het een winkel is. Bijvoorbeeld bij de nieuwe Apple Stores. Er zijn geen kassa's of nauwelijks al ik. De, de, de, de verkopers hebben een klein apparaatje bij zich, de iPod Touch. Dat is de kassa... Waar ze mee afrekenen. Hoe werkt het, dan? Uh, nou, je gewoon, jij bestelt wat, zij tikken dat in op die iPod uh, touch. Ze vragen je e-mailadres, uh, dat geef je vervolgens. Uh, druk op een knop. Nou, het bolletje zit in je e-mailaccount. Dus je het bolletje krijgt gewoon gemaild. En je kan even afrekenen. Of je kan zelfs nu ook met je eigen iPhone betalen. Want ja, meeste mensen, heel veel mensen gebruiken iTunes om dingen te kopen bijvoorbeeld. Dat betekent dat je creditcardnummer in je iPhone zit. Als dat erin zit, kan je er ook mee betalen. En dat is wel interessant, want dat zou wel als een concept kunnen worden voor andere uh, winkels. Je ziet nu bij Albert Heijn al dat je zelf je producten kan scannen hè, bij de kassa. Nou, dan kan je misschien ook wel binnenkort uh, zelf met je iPhone afrekenen. En dan heb je helemaal geen kassa meer nodig. Nou, die me ooit had in de Apple Store in Londen, targets op de muur worden geprojecteerd. Eh, namelijk die van de te behalen dagomzet. Nou, ik liep daar binnen en dat is in Regent Street. Regent Street is de winkel waar het meeste wordt omgezet van alle Apple Stores ter wereld zo'n beetje. En die, eh, daar stond de deur naar de lunchruimte, van de, van, naar de werkruimte van het personeel open. En toen zag ik dat ze in de, in de uh, uh, werkruimte op de muur hadden geschreven hoeveel ze die dag moesten verkopen. En het staat me bij dat dat voor anderhalf miljoen pond was. Dat was toch wel vrij veel. Ja, maar gelukkig alleen in de kantine van de van de dames en heren die daar verkopen. Ja, dus dat, ja, dat krijgen ze dan mee. Er moet natuurlijk wel hard gewerkt worden. Maar wat het goede daarbij is, of wat het opvallende is, is vooral. Dat, je hebt niet de indruk dat je klant bent. Hè? Dat is ook weer zo goed. Je komt daar binnen, je wordt aangesproken, je wordt vriendelijk... je wordt eigenlijk geholpen. Dat hebben ze nu ook weer. Ze hebben een hele grote helpdesk in de winkel. Moet je bedenken hoe goed dat is. Wat is de klacht van de meeste mensen? Je wordt niet geholpen in de winkel. Zij maken een helpdesk, je gaat erheen met je spullen... en daar zit iemand, nou, die gaat jou helpen om je probleem op te lossen. Dat is natuurlijk heel erg vriendelijk. En wat het hele... Iedereen toen de Apple Store kwam, uh, begin deze eeuw... met deze winkel, zei iedereen van je bent gek. En het blijkt geniaal te zijn omdat, wat ontbreekt er nou in die winkels? Het belangrijkste wat ontbreekt in die winkels? De concurrentie. Je kan niks vergelijken. Er staan alleen maar Apple-producten. Je kan niet nagaan, is dit nou een dure computer? Ja, dat weet je niet, want de enige computer die ernaast staat... is een Apple-computer. Dus eh, dat is eigenlijk het, het... Er wordt gedaan alsof er niks anders is. Kan je, je daarop terecht met je, met je klachten, Francisco? Want de, de nazorg is soms beroerd. Dat heeft bijvoorbeeld de ja. tv-programma Radar blootgelegd. Ja, die heeft dat zie je dus dan, Apple is daar wel goed in. Uh, als er klachten zijn, reageren ze ook snel. Dus je kan zeggen, zo'n helpdesk in de winkel is een reactie op die nazorgklachten. Want waar moet je heen? Waar kan je terecht? Nou, je kan nu naar de winkel, je maakt een afspraak en dan helpen ze je. En dat, ze kunnen bijna alles binnen een dag repareren, zeggen ze. Dus... Uh, uh, en dit, ook dit gebouw om nog meer dat kerkeffect te geven. Ze geven er ook concerten in. Hè? Ze treden ook op. Er zijn allerlei redenen om daarheen te gaan. En in die zin zou je kunnen zeggen, zijn ze wel weer innovatief. Want Apple is wel een heel innovatief... Bedrijf, dat moet je ze nageven. Uh, er wordt gezegd: ja, winkels gaan een moeilijke tijd krijgen. Dankzij, door internet. Hè. Je kan alles kopen ja. op internet. Dus waarom zou je nog naar een winkel gaan? Nou, de Apple Store laat dat een beetje zien. Dat is niet alleen maar een winkel. Dat is een plek waar je heen gaat. waar je koffie drinkt. waar je les krijgt. waar je dingen leert over dingen. waar je concerten uh, uh, bijwoont. En dat zou wel eens voor een heleboel andere zaken ook de winkel van de toekomst kunnen zijn. Francisco van Jolen, normaal gesproken, doet hij aan windowdressing. Hartelijk dank, uh, Francisco. Ja, bedankt. Graag gedaan. De gids.fm Afgelopen week sprak de Tweede Kamer over geluidshinder... door autoverkeer en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Geluidsschermen, milieuzones, slimme rekentrucs, dat ook. Er wordt van alles uit de kast gehaald... om de normen die door Europa zijn vastgesteld niet te overschrijden. Nou, de bewoners van de wijk Vollerhoven en Zeist die hebben dagelijks te maken met verkeersoverlast... want hun flats liggen ingeklemd tussen de A28 en een drukke provinciale weg. In andere wijken zou zo'n situatie leiden tot protesterende burgers, maar niet in Vollenhoven. Verslaggever Joost Wilgenhof ging in twee flats luisteren naar het verkeerslawaai en vroeg tegelijkertijd de bewoners waarom ze niet in actie komen. Op de 12e verdieping van de L-flat bij Inike van Minnen... daar is het nog vrij rustig. We gaan eventjes de deur open doen. Dan komen we op de galerij. Wat horen we hier? Hier horen we de A28 die vlak achter de flat ligt... Er is een overkapping gemaakt hè, over de ja, A28. Ja, een klein stukje, maar die houdt dan iets geluid tegen. Het is nog veel erger geweest. En toen u hier kwam wonen in 1997, was dit eigenlijk het eerste wat u opviel? Ja, want het is een pracht... Nou ja, het zie je wel, het is een schitterend uitzicht. Maar ja, dat geluid, dat is, uh, ja, dat is het grootste minpunt van, de, van het wonen hier. Zullen we even stil zijn? Aan de andere kant van uw uh, woning ja. is er ook een weg. Ja. Dus dan gaan we even binnen door Door uw geheel met riet bekleden woning. Is dat geluiddempend? Nee, door de woonkamer. Hier hoor je helemaal niks. Dan gaan we naar het balkon. Nu gaat u de deur open doen. Eventjes van beide klemmen af. En nu kijken we op de de weg aan de andere kant van het huis. Het is een doorgaansweg waar uh, ja, eigenlijk de hele dag door auto's langs rijden. En in de ochtend en in de avond is het hier zelfs file die dan langs de flat uh, rijdt. En ja, eigenlijk heb ik hier nog meer last van dan van die andere weg, want dit is een kant waar je eigenlijk woont en leeft. Het is een prachtig balkon waar je ook weer een prachtig uitzicht hebt op bos en groen. En je hebt echt het idee dat je een beetje buiten zit. Ja. Alleen het geluid van het verkeer die verstoort die illusie. Ik heb in het begin wat instanties opgebeld, maar weet werd ik ook niet echt ja, wijzer van, van wat ik daaraan zou kunnen doen. En toen hoorde ik dat er een bewonersoverleg volle over was. Ik dacht, nou, daar zullen, zal ik mijn maatjes vinden. En dan kunnen we met elkaar, zullen we het, de geluidsoverlasters te lijf gaan. Een tijdje terug, toen was ik bij het bewonersoverleg. Hè? U probeerde dit nog eventjes onder de aandacht te brengen, ja? maar er werd niet heel erg op gereageerd. Nee. Dat nee. is een, wat u steeds tegenkomt. Ja, precies. Ik bedoel, dat is ook een probleem, dat ik weinig mensen meekrijg... in uh, het ondernemen van actie. Want ja, mensen hebben zoiets ja, de auto's moeten rijden. En uh, het geluid, daar wen je wel aan. En als er een weg verbreed wordt, ja, dat is toch mooi... dat er nog meer auto's kunnen rijden. Dus, ik heb zelf geen auto, dus misschien dat ik daardoor ook... wat uh, meer aan de andere kant sta, maar... Ja, ik heb daar wel last van. En in de zomer heb ik een caravan ergens. En dan als ik er te veel last van krijg, dan ga ik lekker naar de caravan. Toe. En dan denk ik, oh, heerlijk, die rust. Mm, dat is eigenlijk een vlucht. Ja. is dus af en toe dat ik denk ik, oh, heerlijk, ik moet nou even weg. Want het wordt me nou te veel lawaai om me heen. Ja, ja en objectief wordt het natuurlijk ook steeds duidelijker. Dat geluidsoverlast en, en fijnstof ja, de gezondheid van de bevolking niet verbetert. Ineke van Minnen... Voelt zich een beetje een roepende in de woestijn hier in Vollehoven als het gaat om de geluidsnorm en de norm voor de fijnstof. En hier op deze plek, waar ik nu ben, inmiddels op straatniveau onderaan de Torenflat, daar wordt de norm geregeld overschreden. Onder andere door dit soort jongens met een groene Volkswagen die nog eventjes een flinke dot gas geven. En vanaf dat kruispunt ga ik naar Lia van Overhagen. Zij is de voorzitter van de bewonerscommissie van de Montessori-flat. En zij maakt zich ook zorgen over de uitlaatgassen hier in de buurt. Kijk, je kan even met je vinger hierover halen. Is over het, de balustrade van de, van de balkon. De ja. Een soort roet is het. Ja, overal ja. zit dat. En als je het nou schoongemaakt hebt zomers... Dan, nou ja, moet het toch wel iedere week zeker doen. Want uh, zelfs over een, nou, een paar dagen, soms ligt er al weer spullen. Okay. Maar dat heb je aan de andere kant ook. Want ja. aan die kant zit natuurlijk de grote weg. Zullen we even naar binnen gaan? Ja. Zo. dat kun je horen. En dan heb je ook nog fijnstof. Dat kun je eigenlijk maar moeilijk uh, zien of moeilijk ja. meten. Ze noemen het wel eens een sluipmoordenaar. En dat zou je het kunnen noemen, ik vind het nog wel een beetje overdreven. Maar ik weet wel, toen mijn man nog leefde, die had astma. En eh, als wij dus weg waren geweest, hij hield heel veel van Oostenrijk en de bergen. En als we dan thuis kwamen, dan zei hij altijd, en dan ging hij met de hond wandelen daar in het bos. En dan zei hij wel van, ja, ik kan toch merken dat ik hier benauwder ben. Hoe dichter bij de snelweg, ja, hoe benauwder ja, die werd. Ja, en ook gewoon in, in deze omgeving dus. Maar heeft u uh, dat toen, omdat hij dat wel eens zei, van die benauwdheid... nooit overwogen om op een gezondere plek te gaan wonen in plaats van tussen nee. twee van die wegen? Nee. We wilden dus toch wel rondom in de mensen zitten, makkelijk met de winkels. Hè, je concerten en alles, je mm -hmm. schouwbeur. Dus je zit verder ideaal. En dan uh, zei hij altijd, neem ik nog maar een puffje extra. Dus. Uh, u bent voorzitter hè, van de bewonerscommissie ja. van de Montessori-flat. Ja. Ja. Nou zitten hier naast, de, in de pedagogebuurt. Daar is ook een bewonerscommissie. Maar die maken zich heel erg druk over de verbreding van die A28. Ja. Jullie nee, doen en daar zei, niet zoveel nee, nee, maar wij hebben daar ook eigenlijk geen contact over. Ze hebben niet gezegd van... Uh, Laten we eens aan de tafel zitten met de andere verenigingen. Uiteindelijk, als je zou zeggen van ik wil er wat aan doen... dan zou je zelf uh, bij jezelf moeten beginnen. En dat doe je ook niet. Je laat je auto niet staan. Zij, Lia van Overhagen uit de Montessori-flat in Zeist. Volgende week nieuwe berichten uit Vollenhoven. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. Donald Duck, wie valt er niet voor zijn charmes. In Nederland heeft het blad Donald Duck nu al 60 jaar een trouwe schare fans. En een daarvan is de hoofdredacteur van het blad, Tom Roep. Meneer Roep, goedemorgen. Goedemorgen. U zit achter uw eigen bureau in Hoofddorp. Ja, precies. Te werken aan het hoeveelste nummer van Donald Duck? O, ik moet eerlijk zeggen, nou, we zijn dik de 3000 gepasseerd. Maar bedoelt, 60, nou ja, reken maar uit, 60 jaar keer 50, dus uh, dat moet dan wel. En hoeveel exemplaren per week gaan er de deur uit? Uh, nog steeds uh, 300.000. Goeiedag. Ja. En u als liefhebber, wat heeft u voor verklaring voor die populariteit? Uh, traditie. Daar ben ik gewoon al heel eerlijk in. Als het blad niet bestond en we zouden het oprichten... dan zou het heel lang duren om uh, dezelfde populariteit te halen. Het, het is iets wat overgegeven wordt van de generatie op generatie. En In allereerste instantie is het natuurlijk populair... in het kader van het sentiment en de aangename jeugdherinnering bij de ouders. Ja, en die hopen eigenlijk dat gevoel aan de kinderen ook mee te geven. En die gebruiken ook heel vaak jongere kinderen als excuus om het zelf weer te gaan lezen. Maar heeft dat ook met de uh, figuur Donald Duck zelf te maken? Ik denk het wel. Hij is toch een afspiegeling van de maatschappij. Het is een soort knipoog naar ons allen toe. Hij heeft natuurlijk allemaal eigenschappen die gewoon wij allemaal hebben... maar die wij liever bij een ander zien. En ja, dat vangt hij prachtig op voor ons. Hij is boos. Hij is onhebbelijk. Onredelijk. Inconsequent. <lacht> een pedagoog van het jaar nul. Maar een groot hart. En Dat is ook belangrijk. Eigenlijk precies zoals u, <lacht> uh, Ik was al bang dat zoiets zou komen. Met... Wat voor <lacht> ik mensen lezen nou... door de Donald Duck? Wie zijn dat? Nou, bijna de 33 procent, dus zeg maar een derde gedeelte, is volwassen. Daar kijkt iedereen nog wel eens een keer van op. En uh, het is eigenlijk ook veranderd van een jeugdblad... wat het in de jaren 50 was, toen het uh, werd opgezet... naar een gezinsblad vanwege dat sentiment. Dus onze oudste is op het moment iets van 96 jaar... Wat die we hebben kunnen uh, achterhalen. En de jongste is, ja, dat klinkt grappig, is net geboren. Want dat was weer het excuus. Het was een abonnementsopgave die gepaard ging met een uh, geboortekaartje. 300.000 ouderen lezen de Donald Duck. Ja, nou nog wel meer, want ik bedoel, we praten over 300.000 oplagen. Ja, nu zijn 33% dus het... oud. Jawel, maar in het gezin is het gemiddeld 2, zoveel persoon die het leest. Dus we zitten ruim over de miljoen lezers. Nou, dat is een echt mannenblad dus, hè? Want het, wordt het is een mannenblad. Voornamelijk ja, gelezen door mannen, geloof ik, of niet? Dat is inderdaad een verschuiving die ook plaats heeft gevonden. Toen, uh, een jaren 40, 50 geleden, was het uh, ongeveer 50, 50... wat jongens en meisjes betreft, of mannen en vrouwen. En het is nu wel echt 65 procent mannen. Vrouwen zijn erg in de minderheid. Heeft Playboy u nooit eens een keer gebeld om een fotootje te mogen plaatsen? Uh, dat zou wat lucratiever zijn, denk ik, voor dat blad. Dat zouden wij erg leuk vinden, maar we hebben ook nog de Walt Disney Company boven ons. En Big Brother is watching, dus, dus weinig kans. Ja, maar u verslaat natuurlijk dat soort bladen met, met grote cijfers. Ja. In hoeverre bepaalt nou Disney wat voor verhalen er voorkomen in de Nederlandse versie? Heel weinig. Met nieuwe bladen zijn we verplicht ze nog steeds voor te leggen en te vertellen wat we doen. Maar met 60 jaar duk hebben ze wel vertrouwen in ons. Maar er staan wel degelijk afspraken en of regels in een contract. En heel simpel, ja. Uh, geen politiek, geen geloof, geen extreem geweld. Het goede moet altijd het kwade overwinnen. Roken en drinken is natuurlijk taboe. En de enigen die af en toe nog wel eens met een sigaar in de mond ziet lopen, dat zijn dan boeven. Zoals Boris Boef en zo. Maar daar komt nooit rook af. Dus het kan ook een gewoonte zijn dat ze gewoon iets graag in de mond willen hebben. Maar is het ook moraliserend? Nee, het is een, een vrolijk weekblad. Het is een, heel af en toe licht educatief... maar altijd op een, ja, eigenlijk op een leuke manier die niet belerend is. Maar moet u bij Disney niet uitleggen wat die Sinterklaas daar doet in de Donald Duck? Om de vijf jaar. Bij Disney wisselen we vaak van de wacht. En dan komen ze weer en dan zeggen ze... Hey, wat doet die katholieke heilige in Dukstad. Maar omdat Amerikanen heel gevoelig zijn voor traditie en verleden... omdat ze zelf natuurlijk niet zoveel uh, traditie hebben enzovoort... is dat uh, meteen goed. Ik kom altijd met de schilderijen van Jan Steen aan van het Sinterklaasavond en dan... Uh, oh prachtig enzovoort, ga je gang. In de Donald Duck komen allerlei gebeurtenissen uit de echte wereld voorbij. Hè? Bijvoorbeeld een Griekse muntcrisis en, en straks natuurlijk het EK voetbal. Willen Precies. de lezers dat graag? Ja, u willen graag toch wel eigenlijk een knipoog zien. Ik kan nu vast verklappen dat ik twee weken geleden een nieuw scenario kocht... wat puur ging over bevroren wissels, bladeren op de rails en dat soort problemen. Maar we wachten <laughs> nog even tot het slechte weer voor we dat gaan publiceren. Ja, dan kunt u misschien al lang wachten. Maar, maar hoe ziet dat scenario eruit? Wat doet Donald dan? Nou, de spoorwegen worden geprivatiseerd, die worden Dagobet aangeboden. Alleen is zijn concurrent Govert Goudglans, ook bijna net zo rijk, is hem voor. Dus die koopt die treinen. Totdat Dagobet er dan achter komt dat hij de spoorrails niet gekocht heeft. Dus als hij die treinen wil laten rijden, mag hij dat van hem huren. Waarbij Goudglans dan zegt, dan wil ik ook dat jij ze onderhoudt. En uiteraard wordt Donald Duck dan op pad gestuurd om de boel te smeren of te doen ontvriezen. Dondoien, met ja. zo'n gasbrandetje. <laughs> nee, precies. En op hetzelfde, ja, die 60 jaar vieren we dus dit jaar. Dus gewoon twaalf maanden lang naar één provincie te gaan. We zijn dus in Friesland van start gegaan. We hebben inmiddels uh, de Brabantse Donald Duck ook klaar en de Limburgse ligt bij de drukken. En zo gaan we alle provincies af. En dan laten we eigenlijk op de hele chauvinistische tour Donald Duck en zijn familie avontuur beleven. In bijvoorbeeld Maastricht, als het om Limburg gaat of Leeuwarden... als dus het om Friesland gaat. Precies. En dan, en dan met de, de, met de eigen landstal natuurlijk... ook of niet? Of in het Nederlands? Uh, daar zitten wel knipogen en verwijzingen naar aan. Bij Friesland is het dusdanig uh, succes geworden... dat er een stichting zich gemeld heeft... en dat op het moment bij de drukker een donenduk helemaal in het Fries ligt. Dan nou zijn er ook regelmatig verwijzingen naar personen. Hè? Bijvoorbeeld Katja Schuurpapier en Wout Melling. Precies, we hebben ze allemaal gehad. Het begon met Brigitte Barduk in de jaren zestig. Als we het verhaal dan eens een keer herhalen, dan maken we er Pamela andersom van of dat soort dingen. Maar ja, dat, uh, dat scoort altijd nog wel. Ja, allemaal naamgrappen. De meeste mensen die zelf vernoemd worden, die vinden dat het leukst. Ik vertel altijd vol trots dat toen we Peter R. Diepvries hadden, dat hij dertig exemplaren voor al zijn medewerkers bestelde. En door de jaren heen zijn die bewoners van Dukstad natuurlijk met de tijd meegegroeid. Ze hebben bijvoorbeeld, dat zag ik, mobiele telefoons gekregen. Ja. Betekent dat dan ook dat de hufterigheid in onze maatschappij... ook is doorgedrongen tot Dukstad? Nee, Nee, het blijft een vrolijk weekblad. Niet schoppen tegen een zeer been. Dus bedoel, we relativeren dat. Wat trouwens de lezers op het moment veel minder doen. Want iedereen is natuurlijk een wandelend uh, toetsenbord. Dus er wordt wat sneller ook via sociale media op ge uh, gereageerd. Dus daar moeten we dus wel eigenlijk wel rekening mee, mee houden. Voor en voorzichtig zijn. Waar wordt er ook gereageerd? De... Nou, bijvoorbeeld op het feit dat uh, als je in de jaren 60 een oude Donald Duck pak, kwam het vaak voor... dat Donald nog met een wilgetak zijn neefjes achterna zat... om ze een flink pak slaag te gaan geven. Dat zag je dan... Dan wel niet in beeld. Maar op dit moment ja, gaan we toch wel even kijken van hoe is het getekend en is het wijs en kunnen we het niet verbaal oplossen? Omdat er dan direct gereageerd wordt van kinderbeulen noem maar op. Maar ja. ben ik kritisch houdt gewoon lekker alles in de gaten. En moet u ook rekening houden met het taalgebruik? Ja, maar dat hebben we al jaren gedaan. En dat is ook een kwestie van door schade en schande wijs worden. Ik bedoel, uh, er zijn in de jaren zeventig nog Donald Ducks geweest waar Lieve Hemel stond enzovoort. Nou, dan krijg je een brief en dan maken we ervoor dan Lieve Help van. Mag dat een lieve moeite. hemel? Nou, mensen. Vonden dat, stelden dat niet op prijs. Ik bedoel, net zoals er gezinnen zijn waar men vroeger niet mocht zeggen: Ik heb honger. Dan moest je van je moeder: Ik heb trek zeggen enzovoort. Dus we vermijden een x aantal dingen waar we in de loop der jaren toch wel opmerkingen over hebben gehad. En op het moment dat de wetenschappelijke feiten aan de orde komen, want er is ook zo'n zo uh, ja, middenpagina met allerlei ja. ditjes en datjes, moet je dan ook voorzichtig zijn met wat je beweert? Nee, dat wordt echt wel goed gecheckt. Ja, dus ik bedoel, ik je kan je nog één... wel. Op? Op het feit of we ons in vertellen of niet. Ja, ja. Maar het zou zijn nee, het wordt echt wel gekeken van als we wat beweren... dat we geen commentaar gaan krijgen van hey, dat klopt helemaal niet. Ja, ja. En als die fouten er ook voorkomen, zijn het meestal ook erg leuke... en positieve reacties die we dan ook graag trots... en dan met zogenaamd gespeelde schaamte afdrukken. En past u zich altijd aan bij een klacht? Op het moment dat er wordt geprotesteerd bij Lieve, uh, over Lieve Hemel... dan heeft u dat gedaan, maar ja. zijn er voorbeelden waarvan u zei... nou, dat gaat me te ver. Nou, om eerlijk te zijn, proberen we het wel gewoon nou ja, te bespreken. Van, is dit een echte uitzondering? Nou, ik kan één uitzending noemen. We hebben een verhaal gehad, het was een wat ouder verhaal, de jaren zeventig... waarin Govi naar een stad gaat waar een stier gevecht wordt gehouden. En daar kregen we een brief over. Weet u wel hoe breed dat is en dit? Nou, dat zei we roerend met die mevrouw eens. Alleen ze had niet de moeite genomen om de weer om te slaan... want de stier die won. En u kwam als 19-jarig jongetje bij de redactie? Na 21, ja. Net van school af. Ik, ik ben hetzelfde jaar geboren als dat het uh, blad ontstond. Dus ik roep altijd maar dat ik op de redactie geboren ben. En hoe kwam je daar terecht? Gewoon als krullenjongen? Wat ging je doen? Nee hoor, redacteur. Ik uh, was gewoon ja, altijd al stripliefhebber en verzamelaar. En uh, stripschrijver en tekenaar enzovoort. En ik deed een onderwijsopleiding. En tijdens het solliciteren zag ik deze functie een vacature in de krant. Nou ja, via een proefopdracht heb ik toen die baan gekregen. Ja, en redacteur was het de... in het begin, jaar. Was dat gewoon kijken vertalen. of er geen fouten stonden? Vertalen. Nou, nee, over vertalen en, en schrijven. Ik bedoel, dat wat men niet weet, er is in meer dan 40, 45 landen wordt een Disney-tijdschrift uitgegeven. Maar er zijn maar vier landen waar het materiaal getekend wordt. Eén daarvan is Nederland. en uh, Dus dat betekent dat een heleboel Nederlandse scenario's... op een gegeven moment vertaald worden. Op de Sinterklaasverhalen uiteraard. Na, en voor het, die daarna gewoon in het buitenland te zien zijn. Dus wij, ik toen, dat was toen al. Dus af en toe kreeg ik gewoon de opdracht van... nou, we hebben weer een verhaal van drie, vier pagina's van de Boze Wolf... of van de Broekunijn nodig. En dan ging je dat schrijven. En dat is nog steeds eigenlijk zo. U weet vast en zeker nog uw eerste verhaal dat u schreef voor de Nederlander. Zeker maar. Ja. Wat ja. was dat? Dat was een boze wolfverhaal van drie pagina's. Dat was een proefopdracht, dat moest ik alleen in het scenario schrijven. En toen had ik al zoiets, omdat ik dus, ja, als, als, als, als uh, amateurtje aan het tekenen was... weet je wat, ik lever het getekend in. Als ze me dan niet als redacteur willen, dan mag ik misschien tekenaar worden. Dus ik kwam daar met een beetje lichte bafouren als je 21 bent binnen... en legde dat bij de hoofdredacteur toen op tafel... En nog geen drie minuten later werd er op de deur geklopt. En er kwam een echte tekenaar binnen. Die kwam zijn werk afleveren. En toen zag ik dat. En toen dacht ik, oh, zo moet het dus. En sindsdien heb ik nooit meer een strip getekend. <laughs> nooit gedacht, ik kan die eet niet meer zien? Nee hoor. Nee, nee hoor. Ik denk dat als ik met pensioen ben, dat ik toch steeds uh, zo'n blad blijf lezen. Dank u wel, Tom Roep, hoofddirecteur van het jaargeblad Donald Duck. Want dat een ja, gedaan. Jaar, 60 jaar. Wat gaan we zo nog doen? Nou, de webwereld van Sylvana Simons en haar zwarte lijst. En past Jamie Oliver in de pan na het nieuws met Dorald Megens? Radio 1, het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft ING te hard aangepakt... toen de bank staatssteun van de Nederlandse overheid kreeg. Dat vindt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Brussel vond dat ING in 2009 te vaak werd geholpen door de staat... en legde daarom zwaardere voorwaarden op... Het Hof heeft dat besluit nu vernietigd... en het vonnis geeft ING meer onderhandelingsruimte... om te praten over aanpassing van de door Brussel opgelegde strafmaat. De fouten op het monument voor de treinramp in Harmelen... worden gecorrigeerd met een dunne hardstenen plaat en Die wordt over de huidige steen geplaatst. Het monument werd op 8 januari onthuld, 50 jaar na treinongeluk. Een week na de onthulling bleek dat er zeker acht fouten stonden... in de lijst met namen van slachtoffers. Het ongeluk in 1962 was de, is de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis... 93 mensen kwamen om het leven. En de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV... beginnen volgende week zonder taboes aan de onderhandelingen in het Katshuis over miljardenbezuinigingen. bezuinigingen. Het zijn minister De Jager naar aanleiding van de tegenvallende cijfers... van het Centraal Planbureau. Het blijkt dat het begrotingstekort zonder ingrijpen kan oplopen... tot 4,5 volgend jaar. Volgens De Jager is het duidelijk dat er een opgave ligt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We ja, hebben ben je verkeersinformatie? Nog altijd mist in het noorden en noordwesten van het land. Al komt er wel enige verbetering in. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat bij Dorp 2 kilometer file. En het treinverkeer ligt stil tussen Roermond en Weert. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de gids fm Met Felix Meerders. De tijdgeest. In deze rubriek blogt Simone Wijmans over sociale media en internet. Straks de webwereld van Radio 6 DJ Sylvana Simons. Zij presenteert vanaf 17 maart het televisieprogramma De Zwarte Lijst. Als een hitlijst van artiesten die zwarte muziek maken. En via internet kunt u zelf ook zo'n lijst samenstellen. Eerst radio nieuwe stijl. Vanaf dit voorjaar kunnen we in Nederland via internet op een nieuwe manier naar radio luisteren. Daarbij wordt voor iedereen een eigen zender op maat gemaakt. Het initiatief heet My Radio en komt uit de koker van de Sky Radio Groep. Projectmanager Gert-Jan Kolen. Uh, my Radio, dat, die entertaint je echt en die helpt je de dag door als je dat wil, inclusief nieuwsweer en verkeer. Uh, het is echt een radio uh, zoals je het gewend bent uit je radio uh, te horen. Dat we zeggen dat we voor een mooie muziekpik zorgen. Dat er geen hele gekke uitvastingen zitten. Niet, niet opeens uh, twee hele droevige platen achter elkaar. En dan een enorm uh, happy hardcore hit of zo. En we zorgen ervoor dat het een, een mooie mix is. Um, en we hebben dat, dat gedaan op basis van twintig basisstations. Die, uh, die elk een genre of een decennium vertegenwoordigen. En, en, en het leuke is dan, als je naar luistert... dan kun je zelf met een thumbs up of een thumbs down aangeven... wat jij leuke muziek vindt. En vervolgens wordt dat station langzaam maar zeker helemaal aangepast aan jouw persoonlijke smaak. Dus stel dat jij zegt, ik wil graag een radiostation hebben... Um, maar dan met, uh, met Hollandse hits en klassiek en urban door elkaar heen... nou, dan bouwen we dat voor je. Dan krijg je dat. Via diensten als Spotify of Last FM is het dan mogelijk... om zelf je favoriete muzieklijsten te maken en online te beluisteren. Toch is er een verschil met My Radio, zegt Kolen. Ten eerste, het is geen concurrentie. Dat is, dat is een belangrijk punt, denk ik. Het is, het is een aanvullende dienst. Spotify aan radio en net zoals My Radio daar weer een beetje tussenin zit. Uh, wat, wat online streaming services bieden... is een doorgaans een enorm grote plaatkast van, van 10, 15, 20 miljoen tracks. En dan sta je daarvoor en dan moet je denken... ja, waar heb ik nou eigenlijk zin in? Wat wil ik nou eigenlijk horen? En als dan die plaat afgelopen is, dan moet je gaan nadenken... over wat je daarna wil gaan horen. Dus dat, dat is wat wij noemen een sit forward beleving. Je bent eigenlijk permanent bezig... Om, om muziek uit te kiezen. En dat, is, dat is soms hartstikke leuk. Maar soms heb ik gewoon zin om de knop om te doen... en te worden vermaakt. En dat is waar mijn radio om de hoek komt kijken. En naast muziek kunnen ook de reclames worden beoordeeld op mijn radio. En muziek delen is ook een optie. Ja, dat klopt. Je kunt zowel stations als playlists... als ook aparte tracks kun je delen. Dat, uh, dat, dat gaat heel leuk. Stel dat je bijvoorbeeld uh, een, een track tegenkomt... noem noemen wat Adele. En je denkt, nou, dat is, dat is echt iets voor, uh, voor Simone. Dan, uh, en wij zijn vrienden op huis of Facebook of Twitter. Dan zou ik hem gewoon naar je toe kunnen sturen. En afhankelijk van hoe goed jij mij dan vertrouwt... als je, als je mijn muzieksmaak vertrouwt... dan kun je zeggen, alles wat gaat jammer sturen... dat mag meteen in mijn radiostream komen. En dan kan het zomaar zijn dat jij naar een opera aan het luisteren bent... en opeens Adel tussendoor krijgt van mij. Voor het grote publiek is het voor de zomer beschikbaar. We gaan in maart een beta doen. En zo rond mei komt het voor het grote publiek beschikbaar. Tijdgeest. De webwereld van... Sylvana Simons. Ik denk 250 volgers op Twitter en 15 uur per dag online. En ben je uh, fanatiek op Twitter? Helemaal niet. Ik vergeet heel vaak te twitteren. Ik heb een Twitter-account geopend omdat ik uh, een radioprogramma maak. En het een hele gave manier is om met je luisteraars in contact te zijn. Maar ik vergeet het gewoon. Het is niet mijn ding. Want je hebt dus inderdaad het radioprogramma Radio 6 Presents. Zoek je voor nieuwe muziek ook online? Ja, zeker. Online uh, sowieso uh, in de iTunes-winkel. Daar verschijnen dingen best uh, op tijd, zeg maar. Hè. Dus dan ben je, als je die goed in de gaten houdt, ben je best goed op de hoogte van nieuwe releases. Uh, maar heel veel artiesten hebben natuurlijk een MySpace of een, of een eigen pagina. Ik, volg, uh, ik, ik kijk waar ze optreden, wanneer. Uh. Ik ben heel veel online met muziek bezig. Heb je nog recentelijk nieuwe muziek ontdekt via internet? Lisa Shaw is niet heel erg een nieuwe artiest, maar um, veel te weinig mensen kennen haar. En ze maakt een fantastische, jazzy, house, lounge-achtige muziek. En uh, die heb ik via het internet ontdekt en uh, daar luister ik heel erg veel naar. Ben je een YouTube-kijker? Ja, ik ben wel echt een YouTube-kijker. Hoewel ik ook uh, met gemak dezelfde filmpjes 800 keer bekijk, hoor. Ik, uh, ik kan echt uh, met mijn dochter samen denken... waar hebben we vandaag zin in? En dan gaan we even weer een paar gouden ouwe bekijken. Zoals? Uh, nou, we zijn gek op uh, uh, één filmpje van uh, een klein babytje die de uh, Evil Eye uh, kan doen. Dus die kan op commando dan zegt ze vader, give me The Evil Look. En dan gaat heel boos kijken en het is zo grappig. Dat filmpje kan ik honderd keer kijken. Ik kijk heel veel uh, zwarte stand-up comedians. Chris Rock, uh, Bernie Mac, uh, Cedric the Entertainer, Steve uh, Harvey. Dat soort, uh, nou ja, de kings of comedy. Daar kijk ik uh, veel naar. En dan, ja, weer doorklikken. En op een gegeven moment kom je dan weer bij onbekende mensen uit. Of uh, weet je wel, stukjes die je niet kent. Maar het gaat van YouTube is wel heel erg groot. Je presenteert binnenkort de Zwarte Lijst. Een nieuwe hitlijst voor alle artiesten die zwarte muziek maken. Mensen kunnen daar ook via internet aan meedoen. Hoe werkt dat? Het is heel erg simpel om te stemmen op de Zwarte Lijst. We hebben op onze website radio6.nl een voorkeuzelijst gepubliceerd. Daar staan meer dan duizend nummers op uh, waar jij uit kunt kiezen, waar je je favorieten kunt selecteren. Uh, en we hebben ook een speciale pagina gemaakt waar het echt super makkelijk gemaakt is. Uh, je kunt op alfabet zoeken, je kunt op titel zoeken, je kunt op naam zoeken, je kunt op genre zoeken. En dan hoef je alleen maar uh, op de plus te klikken en dan uh, wordt jouw lijst automatisch uh, samengesteld. Nou, al die stemmen gaan we natuurlijk verzamelen. Die gaan we uitzenden uh, tijdens de zwarte lijst van 17 tot en met 23 maart. Um, en daarnaast gaan we ook nog een televisiespecial maken rondom die zwarte lijst. Met uh, collega's die uh, voorbij komen. Gerard Ekdom, Giel Beelen. Uh, de belangrijke en bepalende DJ's van Radio 6. En iedereen uh, vertelt daar eigenlijk ook iets over zijn of haar favoriete nummer. Waarvan hij zegt, nou weet je, dit moet wat mij betreft echt in de lijst. Welk nummer staat voor jou nou echt op één? Dit jaar... Um, ben ik heel erg aan het promoten een nummer Cause I Love You van Lenny Williams. Dat is een absolute soul-klassieker die heel weinig mensen kennen. En dit is echt een nummer met een fantastische opbouw, fantastische uithalen. Het is een viool, alles zit erin. Het is in één keer opgenomen. Het is zo'n krachtig liefdesliedje dat ik dit jaar pleit voor Lenny Williams op één in de zwarte lijst. Ah, oh! Klein vleugje Lenny Williams met de I love you. Als er dan zijn vader Simons ligt, dan wordt dit de nummer 1 in de zwarte lijst. Alle besproken links vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. De Wie kookt er uit een kookboek? Ze worden met honderdduizenden tegelijk verkocht... maar is dat om te bladeren of om ook echt uit te koken? Verslaggever Botten-Jellema, goedemorgen. Goedemorgen. Jij probeerde een gerecht na te koken... Hoe ben je begonnen? Ja, nou, uh, Jamie Oliver die bracht vorige week, de, de, de beroemde Britse kok, die bracht zijn 13e boek uit. En omdat hij in Nederland inmiddels meer dan 2 miljoen uh, daarvan heeft verkocht, uh, van al die boeken die hij heeft uitgebracht, levert me dat wel het ultieme startpunt. Uh, maar het is 2012. Dus ik koos voor de Jamie Oliver app. Op mijn uh, smartphone. En werkt dat net zo goed als een kookboek? Het uh, werkt wel en niet zo goed. Het uh, ziet er net zo aantrekkelijk en eenvoudig uit als in de kookboeken... met foto's en met uh, die smakelijke beschrijvingen. Um, en het is niet heel erg duur. Je koopt een, uh, de recepten in setjes van 12. En dan betaal je er minder dan 2 euro voor. Uh, maar een groot nadeel is dat de app alleen nog in het Engels is. Maar lukt het om het eten net zo mooi en lekker te krijgen als het eruit ziet in Oliver's app? Nou ja, ik heb de hulp ingeroepen van een kok. Om uh, te kijken of we uh, een van Oliver's 20 minuten gerechten kunnen maken. En de inkoper die deed ik wel zelf. Dit is gerookte bacon. Die plakken blijven heel. Of ga je die in stukjes? Eh... Uh, Zover was ik nog niet in het recept. Nee. In het recept staat dat ik eh, acht plakken gerookte beker moet hebben. Ja. Maar eh, misschien moet dat wat dikker zijn dan wat jullie normaal gesproken uit je snijmachine halen. Want je gaat het pakken. Ja, ik sta bij de slager met mijn smartphone in de hand. Ik heb voor 1,59 euro een dozijn recepten gekocht in de app Jamie Oliver's Recipes. Het zijn 20-minute meals, gerechten die je binnen 20 minuten op tafel kan hebben. Anders nog iets? Ja, dat lukt linzen, maar ik weet niet of jullie dat... Linzen, heb je nog lenzen dan? En mijn vraag is of het in die tijd lukt en of het echt zo eenvoudig is als het eruit ziet. Dus 8,45. En of het lekker is natuurlijk. Ik ga naar de markt. Oké, okay, succes. De groet aan Jamie. hier. De app is prachtig gemaakt. Jamie legt in een filmpje uit hoe je moet snijden. En method is basically always with the fingers. See the fingers here in. If you put your fingers out, you will cut yourself. So, see what's happening? Je kan in een recept van de ene naar de andere stap navigeren met stembediening. En overal zijn smakelijke foto's van gemaakt. En je kan er een boodschappenlijstje in samenstellen voor de gerechten die je wil maken. Hallo, ik zoek knoflook, verse tijm, heeft u dat? Tijm. En wat gemixte salade. Ik zoek een gerecht uit dat er mooi uitziet. Het heet Warm Bacon and Lentil Salad with Crispy Croutons. Dat was hem. Dat is een 1 euro 4 euro. De app is in het Engels en mijn culinaire woordenschat is in die taal niet heel groot. Maar zodra ik heb uitgevonden dat lentil linzen zijn, ga ik op pad. Ik het vijf. Rode wijnen zijn, hè? Ja, Oh, ach. Met een tas vol verse ingrediënten ga ik naar restaurant Piet de Gruiter in Amsterdam. Ik heb een afspraak met de chef daar, Ralf Kassen. Hallo, is het. Hij zal deze salade klaarmaken. Hoe is je Engels? Corn <laughs> bacon en lentil salad. With crispy croutons. Ja. Het okay. ziet er lekker dat, uit even hoor. Even kijken, dan moeten we daar tikken? Nee, en ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Ik heb een tasje met... Uh, okay. Ik ben aan de markt geweest, ik ben aan de slager geweest. Wil hem, uh, ik um, ingrediënten. Ik heb de slager droge linzen gekregen. Het zijn uh, niet de goede inderdaad. Dit zijn droge linzen. Die zou je eerst 20 minuten moeten koken voordat je ze kan gebruiken. En dan lukt het niet om een 20-minute meal te maken. Ik ben natuurlijk een enorme amateurinkoper, hè? Ja. ja. Dat ligt niet aan Jamie, maar aan mij. Toen Toch ik hier niet. naartoe fietste, heb ik daar maar eventjes uh, aan gedacht. Denk ik Dat het oh, een blikken. probleem worden. Nou, de, deze heb ik meegenomen. Ja. Ik heb dus ook nog een potje met voorgekookte linzen gekocht. Ja. Zijn, dat, zijn dat goede linzen? Een... Ja, ja, het zijn geen pre-linzen, maar... Maakt niet uit. Ralf begint samen met zijn assistent Jos Auerkerk. Nou, ik denk dat het heel snel kan. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik niet hoeveel teentjes het was, maar... Eerst de knoflook. Oké, okay, nou, de spek gaan we even pakken. Het, het scherm van een smartphone is niet ideaal in een keuken. Jos bedient het scherm, maar de lettertjes zijn aan de kleine kant. En we hebben niet meteen in de gaten dat je in het recept van stap naar stap kan navigeren met je stem... We zitten dus met onze vingers olijfolie aan het scherm te smeren. Ik vind het ook heel lastig om te kopen van recepten hoor, sowieso. We dus zeggen altijd tien keer lezen. De salade is relatief eenvoudig om te maken. Maar we maken nu een warme salade. En de warme linzen en de beken kunnen de sla slap en klef maken. Jimmy Oliver geeft ja, een tip. Wat er ook in, in de stappen staat. Stap 9. Get everyone around the table ready to tuck in. Dan moet je op stap negen uh, dat doen. Oké. Okay. <laughs> en dat betekent dat je de, de tafel klaar moet maken? Ja, ja. ja precies. En iedereen moet roepen. Ja. Houd ik me genoeg aan het recept? Ik doe maar wat op, hoor. nu, zeg maar. Ja, dat klopt. En dan wat is uh, zijn voorstel over die croutons? Croutons. Het wordt al een, een, een voorstel, dat is al wat anders dan een recept. <laughs> ja. Nou ja. Staat er niet bij die... Uh, bij de ingrediënten, zeg maar, rashes cut in strips of zo, weet je wel? Dat wij alleen restjes hebben gelezen. The best quality you can afford staat er. Oh. Dat, dat heb ik gedaan. Ja, ja. Dat kun uh, je best... Gret en Jolanda ja. de Leeuwen uh, We zijn overigens halverwege, de 20 minuten. Oké. Okay. Oh, Ralph en Jos hebben een professionele keuken tot hun beschikking. Maar ze gebruiken niets wat ik thuis niet ook zou hebben. We nou, hebben hier een dressing. Hm. Proeven. Beetje op je hand. Heerlijk. Jawel. De dressing moet volgens het recept ook mee verwarmd worden. En dan protesteert de chef in Ralf een beetje. Nee, uh, dat die uh, dressing in de pan gaat. Ja, dat staat er. Oh, nee. uh... <laughs> dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. En dan moet die um, ...bubble up voor een few seconds. Hoe je dat? Hij moet even bubbelen, een paar seconden. Maar ja, mij niet waarom. En dan is het klaar. Dat was de laatste stap? Volgens mij wel. 23 minuten. Nou, het is haalbaar dus. Ja, min of meer. Natuurlijk is koken geen wedstrijd. Maar, Ralf en Jos, twee geoefende koks in een bescheiden maar professionele keuken... doen er 23 minuten over. Maar voor, voor iemand die op... bedoel, jij staat dagelijks in de keuken. zou je dan zeggen? Ja, kom je toch snel op een half uur, denk ik. Maar ja, wie, wie kijkt er op, op, ja, op die paar 10 minuutjes, minuutjes ja. denk ik dan. En dan, waar het allemaal om draait... De smaak van deze warm bacon en lentil salad with crispy croutons van Jamie Oliver. Ja, het is best wel lekker. Ja? Ja, ik dacht dat er zoveel simpele ingrediënten eigenlijk in zitten. Dat het gewoon ja, niet zo bijzonder zou smaken, maar het is heel lekker. Hm. Ik vind het heerlijk. Lekker juicy. Oh, fucking nice. Fucking <laughs> nice. Ja. ja, het is lekker jongens. Heerlijk. Met spek maak je alles lekker natuurlijk, hè? gewoon die rooksmaak en dat vet van die spek in die croutons. en spek en linzen is uh, sowieso een goede combinatie. Ja. Je moet niet met het volle mondwater water af. Mm. En waar je een beetje zorgen over maakt, het is een, het is een warme salade. Of, of die sla dan nog een beetje goed zou blijven? Ja, maar dat valt echt uh, in reuze mee. Nee, ja, slappe sla is uh, vreselijk, toch? Ja. Maar je kan het nu ook meer zien als een soort van groenteachtig of zo, weet je wel? Nog een, nog een reactie van de, vanuit de voorkant van het restaurant? Ja, ik, zou, ik vind het een prachtig mooi gerecht. Het ziet er ook mooi uit, qua kleuren en zo. Ja, die kunnen we op de kaart zetten, of? Ja. Maar hij ziet er mooi uit qua kleur en zo. Maar dan heb je natuurlijk wel een topkok die dat doet. Of kan je dat zelf ook zo mooi in kleuren ja, de, ja, ja, ik weet het niet. Ik hoop het. En is het een maaltijdsalade of is het alleen maar een voorgerechtje? Moet er moet wel iets bij koken. Dan is het wel wat weinig misschien. Dus dan heb je 20 minuten. heb je je te blubber staan te zweten. 23. In jouw geval 23. Ja, ja. En dan had je nog een topkok bij. Dus wat zal ik erover doen? 40 minuten. 30 zei hij ongeveer. Ja, nou ja, ja. inderdaad. Dat hangt er een beetje vanaf. Maar kijk. Ja. Bij de inkoop bijvoorbeeld, daar hangt al heel veel vanaf. Ik had droge linzen gehaald. Ja, dan ben jij weer 20 minuten verder voordat je die... Maar ja, goed, als je dus voorgekookte linzen hebt, dan... Nou ja, al die dingen. Dat speelt allemaal Ik ga het maken, dankjewel. Botte Ja, dat was een dispuut hier. Wat gaan we draaien? Michael Bublé of Bruce Springsteen? De andere kant van het glas koos voor Bublé. veel plezier ermee. I do dream of you the whole night through With the dawn, I still go on dreaming of you You're every thought, you're everything You're every song I ever sing Summer, winter dot dot baba da in spring <laughs> and weather more than 24 hours in a day that be spent in sweet content just dreaming away when sky is a gray when sky is a blue a morning noon, and night time too all i do the whole day through the stream En all I have to do is dream of you. De FN. Hij heeft het voorspeld twee weken geleden op deze plek. Autojournalist Wim Oude-Wierning verwachtte dat de benzine door de grens van 1,80 euro zou gaan. En dat is gebeurd. Gefeliciteerd, Wim. Dankjewel, maar echt feestje is het natuurlijk niet. En misschien over een paar maanden mag je weer feliciteren als het 1,90 is. Want zover gaan we nog naar... Uh, ja? ja, het is wel de verwachting, maar wanneer... Het hangt een beetje af van allerlei andere factoren natuurlijk op de wereldhandel... maar uh, echt naar beneden gaan, zit het er niet in voorlopig. En voordat ik verder met je wil praten over de benzine... eerst even naar het autonieuws van deze week. Namelijk PSA, Peugeot, Citroën gaat samenwerken met General Motors. Was dat voor jou een verrassing? Ja, was het was toch wel een verrassing. Het was bekend dat uh, PSA, Peugeot, Citroën en uh, de Opel tak van General Motors, beide toch wel wat problemen hebben. Te veel afhankelijk van de Europese verkoop, kostenproblemen. Maar dat zij juist elkaar gevonden hebben, dat, uh, dat was toch wel een verrassing. En wat zullen de gevolgen zijn met deze samenwerking? Uh, consument zal er niets van merken. Het wordt ook geen, uh, geen fusie. Uh, de Peugeot-familie is nogal erg trots en die wil niet echt overgenomen worden. Uh, General Motors, moederconcern, uh, wat weer op de rail staat sinds een paar jaar... dat neemt 7% aandeel in PSA. En uh, door die, die band die dan ontstaat, gaan uh, Opel en PSA gaan samenwerken... bij uh, ontwikkelen van niet alleen uh, componenten en motoren en transmissies... maar misschien zelfs hele onderstelplatforms... Het blijft allemaal achter de schermen. De consument uh, merkt er niets Want van. Ze blijven blijft onafhankelijk. Situatie, met Peugeot, ja. Opel blijf je behouden. Eigen organisaties. Uh, dus wat dat betreft uh, kan het vrucht afwerpen, want veel uh, kosten besparen. Maar wordt het wel een gelukkig huwelijk, denk je? Ja, nou, het is natuurlijk een verstandshuwelijk uh, en uh, dat uh, moet de tijd uitwijzen. En het is ook geen garantie dat het wat oplevert. Uh, Daimler heeft uh, 15 jaar geleden uh, Chrysler overgenomen. Dat is een groot fiasco geworden, wat uh, Daimler zelf in Duitsland veel uh, problemen heeft opgeleverd. Hetzelfde met Mitsubishi, daar was men ook ingestapt. Nou, dat is uh, een van de gevolgen is toen ze uit elkaar gingen dat uh, Netcar in de problemen kwam... Uh, en zo zijn er meer voorbeelden uh, de, dat het niet altijd goed afloopt. Ja. Gaan we met je praten over die benzine. 1,80 euro. Uh, veel mensen die vooral in de grensstreek wonen. Jij woont daar ook. Die wijken uit naar het buitenland. Wat, wat betaal je in Duitsland? Nou, in Duitsland is het inmiddels ook uh, rond de 1,70 en iets daarboven. In België ook. Uh, zelfs in Luxemburg waar in Martelange. De oude weg van Luxemburg naar Luik. Dat is zo'n zo goedkoop eiland. Maar daar betaal je ook alleen 42 voor een liter. Dus het is natuurlijk niet een echt een door de Nederlandse fiscus uh, gedreven prijsstijging. Uh, het is echt de wereldmarkt waardoor het gekomen is. Nou, denk ik altijd van die onbemande tankstations, want die zijn volgens mij... in Nederland het goedkoopst. Dat is toch zo, of niet? is ook absoluut waar. Die zijn het goedkoopst. Uh, tussen de richtprijs... De, die dus eigenlijk op de snelweg wordt gehanteerd... dat is uh, rond de 1,80... en die tankstations, daar zit zo'n 12, soms zo 14 cent... verschil. Dat hangt er een beetje vanaf... of ze bemand zijn, onbemand zijn... hoe ver ze van de snelweg af liggen. Maar er is een duidelijk verschil uh, bij de Tink, de Tango, de Amico, de Firezone, noem ze op. Het staat altijd bij 8 cent goedkoper, 10 cent goedkoper... en als ik dat vergelijk, dan klopt er nooit wat van, eerlijk gezegd Nee, dat is goedkoper met wat je op de snelweg zou betalen... maar niet goedkoper van uh, wat je daar op de bord ziet staan. Dat is een beetje, een beetje uh, verwarrend. Uh, dat klopt niet altijd. Hoe is nou de kwaliteit van die benzine, van uh, onbemande tentstations? Nou, daar, uh, daar is veel over te doen. Daar wordt veel over uh, gepraat, geroddeld misschien zelfs wel. Uh, maar het is zo dat de benzine in Nederland, trouwens in heel Europa... moet aan minimumnormen voldoen. En het octaangetal, er mag geen lood in zitten, er mag geen zwavel in zitten. Er moet een bepaald minimum bieden. Uh, Biobrandstof in zitten. Uh, kortom, er is een standaard waaraan ze aan moeten voldoen. Alleen die benzine van, uh, wordt ingekocht bij verschillende bronnen. Mm. Shell heeft alleen zijn eigen raffinaderij en Totaal ook. Maar die tanks en die Tango's die kopen het bij verschillende bronnen en daar kunnen wat fluctuaties in zitten? Maar altijd binnen die norm van de minimumkwaliteit. Maar dat kan er dan bij BP ook in zitten, bijvoorbeeld? Of totaal? Dat dan? kan bij BP ook in zitten. Dat, dat weet je niet. Het was wat ze vroeger noemden: de witte pomp. Maar het is wel zo dat oudere motoren niet altijd goed erop lopen, een beetje, een beetje rommel. Is dat geen fabeltje? Nee, dat is, dat is geen fabeltje, komt tegenwoordig zit die biocomponent erin... en andere stoffen die erin en eruit zijn gehaald. Oh, maar dan, dan lopen, lopen die dus niet goed op alle soorten benzines? Die lopen benzines. Op, op de meeste zeg maar, normale benzines eigenlijk niet zo goed. Daar zou je eigenlijk die, die V-Power en, en Excel in voor moeten tanken. Maar ja, als je een oude, goedkope auto hebt... ga je niet de duurdere benzine tanken. Uh, dus dat, uh, dat is niet zo, uh, niet zo zinvol. Maar het, het fabeltje dat motoren kapot gaan... Ik heb uh, flink rondgebeld en natuurlijk niet naar Tink en ook niet naar Shell... maar uh, de garagewereld, naar de bovag, naar importeurs die zeggen allemaal... er is ons bij ons niets bekend dat motoren kapot gaan... wanneer ze op die goedkope benzine draaien. En nu de benzine zo duur is, dan zie je dat er allerlei particuliere acties op touw worden gezet. Hè? Zo krijgen we een mail bijvoorbeeld met een oproep om massaal niet meer te gaan tanken... bij de twee grootste merken, Total en Shell. Dan zouden ze op die manier worden gedwongen om de prijzen te verlagen... Doe jij mee met dit soort acties? Ik doe niet mee met dit soort acties. Uh, uh, niet dat ik uh, bewust uh, alleen maar bij Tink tank... of bewust alleen maar think bij Shell of... Tink tanken. Ja. Uh, uh, natuurlijk, uh, je kan een soort stil protest uh, laten voelen... door uh, bewust niet bij de merkbezieners te tanken... maar massaal. Dat betekent uh, dat iedereen op het ogenblik, uh, op een gegeven moment... Bij de, bij de dorpspomp staat. En dat levert ook niets op. En dan gaat daar de prijs wel omhoog, want dan... Uh, de pompen dienden daar, die denk ik ook hier eens wat extra te verdienen. Nee, dat gaat niet werken. genoeg over de machine, Wim. Jij gaat binnenkort naar de Salon van Genève. Wat verwacht je daarvan? Heel veel. Ik denk dat er uh, a over die fusie of die samenwerking PSA en General Motors veel gesproken gaat worden. Uh, een ander thema is uh, met name ook dat, uh, dat de Koreanen toch wel erg sterk zijn. En ik ben erg benieuwd uh, hoe het met de Chinezen is. Want ja, dat is nu al jaren aan de gang. Komen ze wel, komen ze niet. Het, het zit er nog steeds niet in. Maar Genève is de belangrijkste Europese tentoonstelling en er is altijd nieuws te melden. En jij komt volgende week te vertellen wat voor nieuws hier Oh, eh, wat voor nieuws je daar hebt opgedeikeld om hier weer te vertellen, ja. Wat valt er nog vanavond te buizen, Wim? Nou, John de Mol is de gast bij Twan Huis in College Tour. Geeft de succesvolle media ondernemers zichzelf bloot, is de vraag. Om vijf voor half negen is het allemaal te zien op Nederland 3. En hoogleraar opvoedkunde Jo Hermans verschijnt vanavond... in het varenprogramma De Ombudsman. De opleiding en kwaliteit van gezinsvoogden laten wensen over, zegt hij. De uitzending staat geheel in het teken van de macht van de gezinsvoogd. Om tien voor negen op Nederland 2. En dan zijn er nog de wereldbekerwedstrijden in Hoerenveen. Dat gaat dus over schaatsen bij Studiosport. Het begint om vijf voor tien. Samenvattingen natuurlijk. Heb jij nog wat, Wim? Ik denk dat ik vanavond uh, gezellig uit eten ga. En niet naar de buis ga kijken. Met wie? Dat is verrassing. <laughs> Ik ga zo even hotel. Ik moet niet voorrijden. Ja, de... Met de auto ga ik niet eten. Die kan echt alleen benzine. Ik ga eh, je lunchen bij Jurgen van der Berg. Zal ik die stelling even doen van Stap.nl, de Felix? Heb je nog net de tijd voor je... Een, een, verbod, op de, een verbod op de verkoop van hash is een goed idee. We gaan erover praten met André Elissen, die is Tweede Kamerlid voor de PVV. En die is voor. Binnen de tijd. Surf naar de gids.fm. Tot volgende week. Het kabinet moet 16 miljard euro extra bezuinigen. Ja, de cijfers die vallen behoorlijk tegen. Stevige bezuinigingen en verstandige hervormingen. Als je nu echt de bot op heldering gaat zetten, dan ben je heel fout bezig. Dus die 3% los. Laten. Dat is toch totaal onverantwoord? Rutte zal de PVV onder druk moeten zetten. We gaan vanaf maandag bij elkaar komen. En daar zullen ze het drijfanker Wilders voor los moeten laten. 4,5% tekort. Ik garandeer u, als we daar niets aan doen... dan verliezen we morgen onze AAA-rating. We doen het dus slecht economisch gezien. Dat hebben we zelf veroorzaakt. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland... Open nu de spaar online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Bij carglas zijn we in twee dingen goed: autoruiten en service. Dat doen we met geavanceerde techniek, de allerbeste materialen en met klantvriendelijkheid die heel ver gaat. Hoe ver? Nou, helemaal tot bij u in huis, zelfs op zaterdag. Net wat meer doen? Dat doen we graag bij kaaglas. Want nu krijgen we 9 van onze klanten voor onze service in huis.